Dames en heren, de bazin van de baaiens, de dus slang met de sleutels, meesteres van molenaressen, Mama Martin! Je hoort van alle meiden in de leek, de allerliefste moeder Kloek ben ik. De kuikentjes zijn ook tot veel bereid, omdat hier alles kan op basis van wederkerigheid. Waar ik mij aan hou, lik je in bij mama, dan likt mama jou. Mama kan veel hebben, mama is niet flauw. Als jij lief voor haar bent, is zij lief voor jou. Dat voor wat hoort wat, klinkt wel braaf, toch komt het daarop neer. Ik ben hier meesteres, jij slaapt. Het gaat echt leer om leer. Kruipen dus voor mama. Als een hond zo trouw. Mocht je mama naaien. Dan naait mama jou. Hey mama, kijk eens. De Tribune noemt mij de misdaad van de eeuw. Woe. En de nieuws zegt. Sinds Mensenheugen is niet zo'n vrede dubbele moord. Ja, schat, zulke publiciteit koop je niet. Jij zorgt voor Mama, Mama zorgt voor jou. Ik heb Flynn gesproken. En hij laat jouw proces op 5 maart beginnen. Op 7 maart word jij vrijgesproken. Yes. En op 8 maart, weet je wat Mama dan voor je regelt? Nee. De première van je eigen variété Ach, ik ben al zo vaak op tournee geweest. Wat schrijft het? Ik heb eens overlegd met de jongens van het impresariaat. En gezien jouw recente, sensationele activiteiten, kan ik 2500 ritselen. 2500? Veronica en ik kregen nooit meer dan 350. Dat was voor Cesaro, voor Billy Flynn en voor Mama. Mama, ik heb altijd al willen spelen in die nachtclub van Big Jim. Kun jij dat regelen? Big Jim, dat is andere koek. Daar moet ik nog een telefoontje voor plegen. En wat gaat dat telefoontje kosten? Ah, lieverd, je weet hoe ik over je denk. Je bent een beetje familie. <lacht> ik doe het voor... 50 dollar. 50 dollar? Voor één telefoontje? Zeker vaak verkeerd verbonden, mama. <lacht> mama houdt van peper. Niet van slap en lauw. Wordt ze heet van jou. Volg mijn vaste regel en dan blijkt al gauw: Als jij mama inpakt, pakt ze uit voor jou. Dan klim met mij de ladder hogerop, zoals dat heet. En als je mij een kontje geeft, biedt mama jou de... Zulke dochterliefde streelt voor elke vrouw En wil jij mama strelen, dan streelt mama jou Wat is de eindconclusie, als ik alles goed beschouw? Hou maar veel van mama